6 uur. Het NOS-journaal. Freddy van Tijn. Harde wind oorzaak koolmonoxide doden. Situatie hoogwater in het noorden nog onzeker. De hypotheek steeds moeilijker te verkrijgen met studieschuld. <hieriging>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 De meisjes van 11 en 12 die bij het andere meisje logeerden... hebben de vergiftiging niet overleefd. Het derde meisje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Toen het koolmonoxide afging... kregen de ouders de badkamerdeur niet open. De politie van Huizen forceerde de deur en reanimeerde de meisjes. Op weg naar het ziekenhuis overleden twee meisjes. De 800 mensen die vanochtend uit Dorpen... langs het Eemskanaal in Groningen zijn geëvacueerd... mogen nog niet naar huis. De dijken zijn te instabiel...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 Bij LTO Noord hebben zich al meer dan 100 veehouders gemeld... die collega's in het noorden willen helpen met stalruimte... voor zo'n 4000 stuks vee die voor het water moesten worden weggehaald. Bij de Tolbertrepetten in Groningen zijn de problemen met het hoogwater voorbij... en het Groninger Museum hoopt dinsdag weer open te gaan. Gisteravond moesten vanwege het hoogwater alle kunstwerken... op de benedenzalen een verdieping hoger worden gebracht.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 In Nederland hebben zo'n half miljoen mensen een studieschuld bij de dienstuitvoering onderwijs. Eigenaren van vakantiewoningen krijgen vanaf volgend jaar meer geld voor hun huisje als ze moeten vertrekken. De ANWB en de recreatiebranche zijn overeengekomen dat bewoners recht hebben op de werkelijke waarde van hun huisje.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 Zijn advocaat bestrijdt dat. Hij zegt dat Joran de studenten in een vlaag van woede heeft gewurgd. Daarom is het geen moord, maar doodslag. Op het Europees kampioenschap Allround Schaatsen... heeft Irene Wust op de 500 meter de op één na beste tijd gereden. Ze was iets langzamer dan de Tsjechische Carolina Erbanova... die als enige onder de 40 seconden bleef.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 ANEB-verkeersinformatie. Ah Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is veel vertraging na een ongeluk. Tussen knoopend Burgerveen en Hoogmaden staat 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Wassenaar over de A44. Voor de rest is er eigenlijk geen sprake van een avondspits. Ten noorden van Amsterdam is nu wel vertraging op de A8 richting Zaandijk. Na een ongeluk bij Zaandijk staat nog 4 kilometer Fiede. De weg is daar wel weer vrij. Dan praten we ook nog vast op de A10. Op de A10 West naar Zaanstad voor Knopend Koenplein 6 kilometer. En op de A10 Noord tussen Schellingwoude en Knopend Koenplein 5 kilometer. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u?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 en Robert Meder. Goedenavond, hoogwater en schaatsen. De EK Allround namelijk in Budapest. De ontknoping van de eerste dag van de drie kilometer... met Diana Valkenburg in de baan. Tegen en we, en ja. Timmermans ja. Ja. we hebben nog Sebastian Timmerman. De vinden ze nu in 4,1970. En dat is de tweede tijd tot nu toe... En Valkenburg is ook binnen, 4-21, 29, de derde tijd, Perstijn, aan de leiding in het klassementje van de dames die gereden hebben tot nu toe. Het was een uh, aparte rit, Perstijn tegen Valkenburg, vooral als je kijkt naar de rondetijden, want die gingen eigenlijk andere kanten op. Is dit dan, Erben, het echte buitenschaatsen? Ja, dit is wel het echte buitenschaatsen. Als je bijvoorbeeld al, alleen al kijkt, het verschil tussen de eerste en de tweede ronde hadden beide dames één keer een verval van, van bijna drie seconden. En daarna hield ze in één keer weer heel erg constant. Dus waarschijnlijk... Heeft, is, ik zet de wind af en toe aan en valt dan in één keer de wind, de wind weer weg. Want ik denk dat deze dames wel iets hartstikke ja, hartstikke beter. Uh te verwacht. Maar het uh, verschil tussen Claudia en Diana was ook niet zo heel groot. Dus ik denk dat is van Claudia Pechstein toch niet zo goed als dat we eigenlijk we eigenlijk denken. Uh, snelste tijd trouwens. opname van de Poolse. Natalia Czerwonka is ook wel verrassend. 4-19, ja, 41. Nadat we eerder een uh, andere recin, Skokova ook goed zagen rijden. Nu ook een andere recin weer in de baan, Olga Graaf. Maar ook... Irene wust in de baan. Die tweede werd op de 500 meter achter Erbanova. En het nu dus gaat opnemen tegen uh, die Olga Graaf. En Irene wust mag op Claudia Perstein dus een verschil verliezen van 2 seconden en 76 honderdste. Maar wat moet wust doen, Erben? Want ja, we zijn inderdaad. van Irene wust gewend dat ze erin vliegt. Ja. Maar is dat wel verstandig vandaag? Nou, ik denk dat het uh, niet heel erg verstandig is als ze er vol in vliegt. Want als hij hier kapot gaat, dan ga je ook echt kapot. En dan kunnen die rondende heel erg hard, hard oplopen. En laten we even terug gaan naar de, naar de rit van Claudia Perstijn. Die, die, die uh, rondetijden liep in het begin wel op, maar aan het eind bleven ze gewoon vlak. Hè. Dus ook al zal iedereen in het begin van de, van, het, uh, van de race een enorme voorsprong nemen, dan uh, wil dat, nog, dat nog, nog, nog niet zeggen dat ze het ook vol kan houden tot aan het eind. Maar als we naar kijken hoe iedereen nu weggaat, nou, alsof, het alsof ze 1500 meter gaat rijden. Toch vliegt ze er weer in. Hè? Ja, 1976 voor, uh, voor Irene Wust over de eerste 200 meter. Dat levert haar op uh, de kruising meteen een flinke voorsprong op, op, op, uh, op Olga Graaf. Nu door uh, de bocht heen, waar veel Nederlanders staan. Natuurlijk veel Nederlands publiek. Kijkend allemaal naar de wereldkampioenen ja. allround. Dat wedstrijd op het snelle ijs van Calgary. Oh, wat een verschil met ja. die graaf 50 meter al de eerste volle ronde van Irene Wust gaat in 31,4 seconden. 31 30,4 seconden voor Irene Wüst. Vergelijk ik dat even met Pechstein. Die had een eerste volle ronde van 32,2. Dus Wüst houdt zich niet in. Nee, in het begin. ze gaat er echt vol in. Maar je ziet het ook. Ze heeft heel veel energie. Hè. Ze... Er zit gewoon heel veel achter. Maar ik ben heel benieuwd of ze dit vol dit, dit, dit volk houden. Dit kan eigenlijk niet. Of het verstandig is gaan we zo zien. Wust door de buitenbaan eind. eind is ze weer opgewezen. Arm op de rug. Mooi met dat bovenlichaam mee naar het been. Wat de afzet brengt op het ijs. De eerste kilometer van de drie zit erop. Tweede volle ronde gaat in 32,6 seconden. Verval van 1,2 seconden voor Wust in dit rondje. En ze heeft al een behoorlijke voorsprong op Perstijn. Waar ze natuurlijk ook een voorsprong op pakte. Op de 500 meter. Irene Wust heeft de aanval. Gekozen en met haar doorkomsttijd van de net zat ze ook twee seconden binnen het baanrecord van Renate Groenewold. Dus eindelijk, eindelijk iemand op de baan die dat komt uh, voor elkaar weten te krijgen. Maar nu, maar nu kan ze dat volhouden. Hier komt ze het rechte eind weer en ik heb het idee, hebben nou, dat die hele snelle snelheid van het nou, begin er een beetje uit is. Het ritme gaat nu al een klein beetje omlaag en ze heeft het wel moeilijk. Hoor. Ze gaat haar slag krengen voordat ze de bocht neer gaat en ze rijdt nu al een rondje 34-6, Sebastiaan. Twee seconden verval, twee seconden verval, inderdaad. In de afgelopen ronde, nu komt er een belangrijke moment aan hebben. Ja inderdaad en ze moet het helemaal alleen hebben omdat ze haar snelle stad had. Nou, de tegenstander ligt al 80 meter achter, dus ze zullen het helemaal alleen moeten doen. En in de vorige rit, Claudia Pechstein tegen Diana Votenburg... die bleven bij elkaar tot aan de laatste kruising. Dus ze hebben continu met elkaar samen kunnen rijden. En Irene Wies zal de laatste vier ronden helemaal alleen moeten rijden. Hier komt Sana, de 22, of de 1800 meter moet ik zeggen. Drie ronden nog te gaan voor Wies. Nu rondetijd van 35,2 seconden. 16e van een seconde verval voor Wies in de afgelopen ronde. Olga Graaf is inderdaad ver weg en komt er niet echt dichterbij... De Wüst, de kruising inmiddels opgereden. Dan passeert ze Bart Veldkamp, die de rondetijd aangeeft van 35,2 seconden. Daarna passeert ze Gerard Kemkes, die naar binnen wijst. Ze valt een beetje voorover, Erben. Maar wat viel jou verder op op de ja, kruising? Want ik kijk eventjes naar die vlag aan de overkant. Hè. En die staan helemaal strak. Dus het waait wel heel erg hard nu. Het waait nog steeds hard in Budapest, waar het gaat of uh, 5 boven 0 is. Waar het uh, donker is natuurlijk. Het kunstlicht brandt. En hier Irene langs komt naar de 2200 meter. 35,4 seconden. De seconde is goed hoor. Ze ja. verliest maar twee tienden ten opzichte van de uh, voorgaande ronde. zit een seconde boven het baanrecord van uh, Renate Groenewold. Kan ze dat volhouden in die laatste twee ronden? Dan kan ze een tweede tik uitdelen. Er aan Claudia ja, Pester. maar nu kwamen wel die rondjes van Claudia Persen, Want hier heeft zij 33ers En Irene zit al in de rondjes 35. En ik, ga, ik geloof echt niet dat Irene nu nog gaat versnellen. Dat, ja, dat wordt moeilijk inderdaad voor Wust. op weg naar die bel. Die bel die klinkt voor iedereen Wüst. Die bel die zal als een bevrijding in de oren klinken van deze meid die het niet helemaal heeft. Oei, 36,5 seconden over de afgelopen ronde. Deze dame die het niet helemaal heeft met het rijden op buiten ijs. En nu dat mooie pittoreske beeld van dat kasteel en dat kunstlicht weer passeert. Maar Wust kijkt natuurlijk vooruit. De tanden op elkaar bijtend tegen de pijn van de verzuring. In die laatste ronde gaat ze nu de laatste laatste bocht in. Ze ja. was net al ietsje langzamer dan Claudia Perstijn. En hier gaan we kijken naar Wust. De laatste 100 meter voor haar. En dan vechten. weten we de eindtijd. Nu moet je vechten, schreeuwt Erben richting Irene Wust. Hier komt de eindtijd aan. Ze gaat langzamer zijn dan Claudia Perstijn. 4.22.59. 59 Ze blijft daardoor Perstijn ook niet voor in het klassement. Ja. Ze verliest te er veel, Erben, in die laatste ja, rondes. En dan begrijp ik het toch niet wel, Irene. Waarom doe je dit nou? Waarom begin je weer met die rondjes 1 dat, Ja... Je, je bent het toch zelf bij iedereen. Iedereen maakt nu een gebaar op de kruis. Ja, ik weet het niet. Het waait ja, het ja lijkt het ja, ook wel alsof er iets met de schaats is. Nee, maar nu de, de, natuurlijk waait het hard. Maar als je zo hard erin vliegt, Alsof het een 1500 meter is. Dan weet je dat dit gaat, dit gaat gebeuren. Rondje 37. Kijk, ze is tweevoudig olympisch kampioen. Dus ze moet weten dat ze hier op de, een volwassen race moet rijden. En ik vind gewoon dat ze hard gereden heeft. Kijk, dan er komt toch wel die enorme superervaring van van Claudia Perstein. Die dat wel toch... Deze rit beter in kan schatten. Maar nog even, we zien het op de monitor. Hier, Wust op de kruising tilt haar rechtervoet op van het ijs, wijst naar haar schaats, schudt mee. In de richting van haar begeleiding. Van Bart Veldkamp en Gerard Kempkes. Alsof er toch iets mis is ja, met haar schaats. Terwijl we gaan kijken. Trouwens laten we dat niet vergeten. Dadelijk naar de voorlaatste rit. Want Linda de Vries staat klaar tegen Ida Njatoen. Wust die uitrijdt op die binnenbaan. We moeten dadelijk als ze recht voor ons is. En dat moet jij vooral maar doen met je timmermans oog. Als oud zijn ja, zijnde. Of je iets ziet aan de schaatsen van Irene Wusterben. Ja, Ik zit even te kijken naar de veren. De veren zijn in ieder geval nog, nog aan de schaatsen, Dus die zijn niet geknapt. Dus daar kan het niet aan liggen. Misschien is het over een gereden dat ze denkt dat ze in ieder geval een, een, een botte schaats heeft, maar ik blijf erbij, want als we ook kijken hoe ze reed, ze heeft gewoon heel veel moeite om gewoon uh, de zin uit te houden nou, en had heel veel moeite om. Ja, dat kan niet anders. Ze was me ook wel heel erg moe. Ondertussen is Linda de Vries vertrokken in voor haar rit tegen Ida Njatoen. Ah, Linda de Vries, de 23-jarige debutante, afkomstig uit Smilde tegen de Noorse. Terwijl we zien dat Irene Wieser schuin voor ons op een bankje zit, De hoogte van de startlijst van de lijn van de 500 meter. Hij schaatsen met haar vingers, zeg maar, schoonmaakt. Nu een jasje krijgt van iemand uit de begeleidingstaf van TVM. Dat is trouwens niemand minder dan Gerard Kemkes zelf. En wij nu even kijken naar de eerste volle ronde. Daar ben ik wel benieuwd naar Van Linda. Linda de Vries, die komt hier met voorsprong op ja, toen langs, na 600 meter. 31,9, de eerste volle rondetijd van Linda de Vries. Daarmee uh, doet ze het goed hoor, daarmee is ze uh, ja, misschien ook wel iets te voortvarend, bevonden, ja, denk is, je niet? Dat is bijna net zo snel als Irene hierin was. Het is wel een half seconde langzamer. Maar ik vind, uh, ik vind Linda wel een dame die wat meer een vechter. Is. Zij, blijft, zij rijdt op ritme, dus ik denk dat ze dit wel iets, iets langer vol kan houden. En ik vind het fantastisch hoe, hoe ze hier rijdt en ze knalt er goed in. En ik denk dat ze het beter, beter volhoudt. Irene Wüst geeft ondertussen de schaats aan Gerard Kemkus. Die schaats was ze ook naarwees. En Linda de Vries rijdt voor ons langs. Ze heeft de eerste kilometer erop zitten. Ronde tijd 33,1 seconden. En met haar doorkomsttijd van 1.25.19 is ze maar ietsje langzamer dan Wüst en Czerwonka waren. In deze fase van de wedstrijd. En op de kruising is het verschil tussen de Vries en Ida Nja, Toen haar Noorse tegenstandster groter, hoor, vind ik Erwin. Vind jij dat ook? Het is een meter of 30. Dat verschil is heel groot. En dat is echt ja is eigenlijk ook wel een beetje jammer want we zitten nog vroeg in de race. Dus ook Linda zal het vanaf nu gewoon helemaal alleen moeten doen. Het viel mij net wel op dat je over die kruising, dat zij toch wel een beetje dacht van, ik ga kort langs die boarding rijden. Misschien... Kan ik dan een beetje onder de wind doorrijden? En ja, volgens mij lukt het volgens mij rijdt ze hartstikke goed. Ze heeft een mooi ritme. Ze rijdt nu een rondje 34-3. Maar het kan, nog steeds, het kan nog steeds. Ik denk dat ze volhoudt. Maar hier laat ze wel tijd liggen ten opzichte van Tsjevonka. Want hij had in deze fase van de wedstrijd ja, een tijd we van 32. Van sorry, wat zeg je? Daar moeten we haar nu ook even niet, niet, niet mee vergelijken, denk ik. Met de uh, wedstrijd die dus de snelste tijd heeft. Die had hier een rondje van 32-8. Linda de Vries nog altijd met die ruime voorsprong op Idan toen. Door de binnenbocht heen inmiddels. En dan komt ze aan. Ze houdt. ...die rechterarm van de rug af. Daarmee blijft ze dat tempo en dat ritme bepalen. 1800 meter zitten erop voor Linda de Vries. 36-1 nu in deze ronde. Bijna twee seconden verval. Ook zij er belevert in. Ja, dan weet je toch niet wat er dan gebeurt met die wind. Hè? Want het ziet eruit alsof ze wel gewoon ritme houdt. Wat ze ook heel erg goed doet. Ze houdt continu één armpied erbij. Ze probeert met, het, met, de, met de armpreventie gewoon ritme te houden. Dat is in ieder geval... ...druk blijft houden, dat ze iedere keer maar door blijft stellen. Maar dan komt er dan één keer een rondje 36 uit... En dan keek ik keek net even weer, naar, weer naar, naar die vlaggen. Die wind die staat gewoon vol aan nu hoor. En dan komt ze weer aan op weg naar de 2200 meter. betekent dat Linda de Vries nog twee ronden te rijden heeft op deze 3 kilometer. 3154 Rondetijd 35-9. betekent dat ze in deze fase uh, ruim achter ligt op de snelste tijd. tot nu toe. Ook Pechstein die met 4.19.71 de tweede tijd heeft. Is fors, uh, sneller, was voor sneller in deze fase dan Linda de Vries. Die wel die arm blijft loshouden. Uh, ook ...op de kruising en de Duitse de binnenbocht weer in. Nou, toen ver, ver achter haar latend. De Noorse, die speelt niet mee in deze rit. Terwijl de Noorse op de 500 meter toch net voor Linda de Vries eindigde. Nou, daar gaat Linda de Vries dus ruim aan voorbij... Eh, ...dankzij deze drie kilometer waar ze nu de bel hoort. 2600 meter zitten erop, 36,5 seconden. De rondetijd voor Linda de Vries, 348 12 is de doorkomsttijd. Erben gaat met zijn handen heen en weer, wat bedoel je daarmee? inderdaad, ja, een zesde doorkomsttijd... Dit is het Europese kampioenschap. Ik denk toch. Ja, Linda Komp, het moet wel harder. Ze is wel echt een vecht hoor. Ze vecht wel door tot aan de finish. Wat je bij Irene Wu zag: dat ze in het begin heel veel energie had. maar op een gegeven moment toch die slagfrequentie langer gemaakt. Ze zag er allemaal wat trager uit. En nu, zij blijft vechten. Laatste 100 meter voor Linda de Vries. Beide armen los. Dus vechtend, knokkend. Met de wind in de rug op dit stuk richting de finishlijn En hier komt de uh, tijd aan. 4.25.39. De zesde tijd met de ronde. 37,2 seconden voor Linda de Vries. En die dan toen is ook binnen. 4 minuten 33 seconden precies. Die duikelt daarmee helemaal weg in het algemeen klassement. Eén rit te gaan nog. Dadelijk Sablikova, de titelverdedigster dus tegen Anouk. Van de Weijden. Maar als we kijken, nu al even, even een voorschotje nemen op dat algemeen klassement-erwin. dan zit dat heel dicht bij elkaar. Want het verschil tussen Perstijn en Wusten morgen op de 1500 meter. is maar 600ste van een seconde. Servonka op anderhalf. Het, het lijkt wel een spannend toernooi te gaan worden, worden bij de vrouwen. Het ontwikkelt zich wat dat betreft weer een positieve uh, kant op. Wat ja, betreft zeker. de spanning. Dit gaat zeker een heel spannend toernooi worden. En ik denk. Ik hoop dat iedereen vanavond even, nou even goed de beelden gaat, gaat, gaat, gaat, gaat, gaat bekijken. Dat ze morgen de 1500 meter net zo gaat rijden als de, de, de drie kilometer net zo hard erin vliegt. Maar dan kan het ook, want dan is het namelijk een 1500 meter. Maar dat ze ook naar deze 3 kilometer kijken met het oog op zondag. Dat ze dan in ieder geval... Een behouden, rustige, mooie race gaat rijden op die 5 kilometer. De kansen liggen er voor Martina Sablikova. om uh, na die mindere 500 meter. waar wij haar toch uh, uitriepen tot uh, verliezer zeg maar, van die afstand. Ja. terug te keren in het uh, toernooi. Ze werd slechts 14e. Anouk van der Weijden deed het heel goed. werd zesde op die uh, 500 uh, meter. en doet dus gewoon ook goed mee in het algemeen klassement. Het verschil tussen uh, Claudia Perstijn. die natuurlijk met twee afstanden aan de leiding gaat. <lacht> en Martina Sablikova. zes seconden en. 72 honderdste. Dat is een uh, behoorlijk verschil. 6 seconden en uh, 72 honderdste. Dat betekent dat uh, uh, Sablikova om pechs voorbij moet gaan. 4 minuten 12 seconden en 98 honderdste van een seconde moet rijden. Ze is vertrokken. 4, 12, 9. Dat is wel heel erg snel. Eh, ja, dat moet ze een barco rijden. En dat zal wel heel erg onwaarschijnlijk zijn. Ik denk niet dat ze dat, ze dat nu, dat gat in één keer dicht gaat rijden. En als ik kijk naar die vlaggen, die vlaggen die staan gewoon helemaal strak. En zo ook, zo een meisje als Sablikova. Daar moet ze last van hebben. Anouk van der Weijde ondertussen, die neemt het initiatief op de eerste 200 meter van deze drie kilometer tegen Sablikova. Maar dankzij de binnenbocht komt die vreile Sablikova met die hele dunne beentjes onderdoor en neemt ze het commando over. En Anouk van der Weijde houdt de rechterarm van de rug. Lijkt wel als een soort marathonrijdster in de richting te willen rijden van Sablikova mee te willen gaan in het zoch van de Tsjechische zoals we zo'n echt duel ook eerder dus zagen. Op de baan doet even het ritje van Napak. ietsje naar beneden, aanhoek van der Weijden houdt weer op het rechte stuk, die arm los. Maar Sablikova gaat aan de leiding naar de 600 meter en is met een doorkomsttijd van 53, 74 en een eerste volle rondetijd van 33 rond. Ja, rustig begonnen zou ik bijna willen zeggen. Ja, inderdaad rustig begonnen, maar was het voordeel wat Martina nu al heeft, ze heeft een rit. Ze kan vol wegrijden van Anouk, maar ze moest het helemaal alleen doen. Maar ze denkt... Ik neem de eerste ronde eventjes iets, iets gas terug... en dan ga ik gewoon optimaal gebruik maken van Anouk Oeh, wat een wind. in die kruising. En dat, en dat maakt ze ook wel ging op de kruising... terwijl het heel hard waait. Ja, ja. Dan gingen ze lekker achter Anouk zitten. Ik ben nu wel benieuwd naar deze rondtijd. want het waait nu wel heel erg hard. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Na een kilometer 336 verval maar van 16e van een seconde. Maar wat een wind in één keer, zeg. Op het moment dat ze uh, het rechte stuk richting de finishlijn opkwamen gereden... toen zag je in één keer een enorme hoop sneeuw als het ware... wat op dat middenterrein ligt... Waren, ook wel ijs onder ligt, maar wat niet is gedweld, dat zag je zo in één keer op dat rechterstuk opgewaaid worden. Lastige, extra lastige omstandigheden dus in deze laatste rit van de drie kilometer. Waar Sablikova nu Anouk van der Weijden op flinke achterstand heeft gereden. Ja, ja. Het verschil is uh, meter of twintig al in het voorsprong van Sablikova. En wordt ziendere ogen grote 33,7. 7 Bijna geen verval voor Sablikova bijna, tot toe, Bijna geen verval doet ze heel goed. En Martina gaat hard hoor, het ziet er ook heel dynamisch uit, heel goed uit. En zegt ook wat... Uh, het gat was te met Anouk. Anouk is nu gewoon echt verslagen. Het is Martina Sablik over. En die missie is om terug te keren in het algemeen klassement. Dus nadat nou, zij zoveel tijd verloor op die uh, 500 meter. Maar vergelijk ik haar er net even met Perstijn. Zat ze zo rond die tijd van Perstijn. Nou hier had Perstijn 2.37.06. En hier is naar de 1800 meter. Nu slaat ze dat gaat verder door. Want ze ligt er inmiddels drie seconden uh, zo'n beetje binnen. Met 2.34.26. Rondetijd 33.1. Ze heeft versneld. Ze is versneld. Zestiende van de seconde zijn die rondentijd. Tijden naar beneden gegaan en dit is toch echt die lange afstandspecialiste Martina Sablikova en dan kan ze wat tijd verliezen op die eerste afstand maar dan maakt ze het voorlopig toch op deze drie kilometer erbij meer dan goed ja en als je dan kijkt hè, dat, dan, dan, uh, ze dan is ook niet voor niks de wereldrecord -houd, houdt ze op deze afstand ze rijdt ondanks deze omstandigheden blijft ze gewoon heel erg vlak rijden nog twee ronden voor Sablikova ja 33, 33 4 en dan verliest ze weliswaar drie tienden maar ze blijft gewoon netjes in die lage 33 is er van de wijde rondetijd naar Neerzet van 35,6 seconden. En op zich ook niet zo heel erg veel verlies ten opzichte van de ronde die zij hiervoor reed. Maar ja, als je tegen Sablikova rijdt. en Sablikova die het dan in één keer op die ranke heupen heeft. dan wordt dat verschil op de baan om zo naar te kijken toch wel heel erg groot. Sablikova uit de bocht gereden langs dat vak. waar de Tsjechische supporters al staan te dansen. en staan te springen en in de handen staan te klappen. Want hier komt Sablikova op weg naar de bel. 3 341 57 het barencorps gaat er denk ik aan van Groenewold, ja. want ze zit er een seconde binnen. Ja, inderdaad. Ze gaat denk ik rond de 4, 15 kans, moest ze kunnen rijden. Maar wat rijdt ze vlak. Het is ongelooflijk. Ze heeft allemaal van de eerste tot en met de zesde ronde... allemaal rondjes 33 gereden onder deze omstandigheden. Echt fantastisch. Petje af voor Martina Sablikova. Nou ja, de muts in ieder geval af die wij op ja. ons hoofd hebben... in onze commentaarpositie. Hier komt Martina Sablikova, aangereden. 4-16-57 was het baanrecord van Renate Groenewold. En die tijd gaat er de aan. 4 minuten 16 seconden en 900ste. Is trouwens niet genoeg om Claudia Perstijn voorbij te gaan in dat algemeen klassement. Dus wat dat betreft is Perstijn de grote winnares van dag 1. En hier komt Anouk van der Weijden. 428-83. Dat is de twaalfde tijd voor de Nederlandse Sablikova. Wint dus de 3 kilometer met dat barekoor van 416-09. Voor, en dan vind ik toch de verrassing, die Poolse Natalia Tcherbonka. Ja, die is wordt tweede. Voor, maar zat, zat volgens mij nog... Voor de en ik heb wel het gevoel dat na het duel, dat het daar gewoon nog veel harder begon, begon te waaien. En ik moet zeggen, wat, ik ben echt, ik vond die rit van Sablikova vond ik echt van wereldklasse. Sablikova wint dus de drie kilometer. Het klassement na dag 1, 1 Claudia Perstein, 2 Irene Wiest op 700ste. En dan ook kort bij Zerwonka en Sablikova op 1,5 seconde morgen op de 1500 meter. Conclusie na dag 1, het vrouwentoernooi is spannend. Dat zeiden de heren om vier minuten voor half zeven. Straks na half zeven nog een aantal interviews met de hoofdrolspelers. De situatie langs de dijk van het Eemskanaal in Groningen... is nog steeds zorgelijk, dat zegt burgemeester Rewinkel. Ongeveer 800 geëvacueerde bewoners... kunnen in ieder geval vanavond nog niet terug naar huis. Hij zei het zojuist op een persconferentie. De situatie is helaas nog steeds zorgelijk... Het water daalt wel, maar het gaat ook weer wat stijgen door het water uit het achterland. Dus dat geeft een beweging binnen de dijk, die op zich niet goed is. Um, we weten ook nog niet precies wat nu de situatie is. Daarom heeft ook de F-16 uh, gevlogen. De gegevens daarvan zijn nog niet uh, bekend. Uh, ja, we kunnen helaas de mensen nog niet terug naar huis laten gaan. Maar de spuisluizen hebben toch een paar uur open gestaan. Gaan vanochtend ook weer open. Heeft dat dan niks uitgehaald? Dat heeft zeker wat uitgehaald. Water is ook gelukkig gedaald. Maar ja, er is zoveel water ook nu vanuit het achterland... waardoor het weer wat omhoog uh, gaat. Uh, we hopen vannacht een echte goede uh, loospoging te kunnen doen. Daar wordt echt wat van verwacht. Uh, maar dat is dus pas uh, vannacht. Sommige inwoners zijn naar familie of vrienden gegaan. De mensen die dat niet hebben, niet weg kunnen... moeten die in die sporthal slapen? We vinden sowieso dat ouderen en hulpbehoefenden niet in die sporthal moeten slapen. Uh, dus we, we proberen het zo goed mogelijk en zoveel mogelijk op maat te regelen. We moeten het ook nog precies in kaart gaan brengen. Want eigenlijk zeggen we dus nu van ja, u kunt nog niet naar huis. Dus uh, dan moeten we ook nog zien hè, waar men voor kiest. Of men er inderdaad nu voor kiest om naar familie of vrienden te gaan. Dus daar gaan we nu mee aan de slag. Dan zijn er ook mensen die niet weg wilden. Daar is urenlang op ingepraat. Hoe is dat gegaan? 40 zijn het er. Ja, ik hoop dat we zo goed mogelijk hebben duidelijk gemaakt. U moet daar echt uh, weggaan. Uh, je zou het uiterste middel van geweld kunnen inzetten. Dus gaan handhaven met een zeker geweld om ze daar weg te halen. Dat doen we niet. Maar het is echt beter op daar, om daar weg te gaan. En je blijft er ook op eigen risico. Waarom kiest u daar niet voor? Om zich te dwingen? Nou, dat, dat zou zulke emotionele taperelen nu uh, geven... dat in de afweging ook, zoals, dat is ook niet alleen mijn afweging... dat is ook een afweging van de hoofdofficier van justitie. Um, ja, dan moet je ook kijken naar proportionaliteit. Uh, daar kiezen we dus niet voor. Maar het moet wel duidelijk zijn dat het zorgelijk is... dat het op eigen risico is dat je er blijft. Ook als wij nu hebben geregeld, eventueel laten we daar een sirene gaan als de dijk ook daadwerkelijk doorgebroken is. Maar je helpt ze eigenlijk niet meer? Je doet niks meer voor ze? Ja, we doen dus wel wat voor ze. En we proberen ze ook duidelijk te maken. Ga daar weg, hoe moeilijk dat ook is. Zeker als je een boerderij ook met vee hebt... wat je niet achter wil laten. Het zijn hele lastige afwegingen, ook voor mensen zelf. Vanavond mogen de geëvacueerde inwoners nog niet naar huis. Wanneer hoopt u, denkt u, dat ze wel naar huis zullen kunnen? Wij komen morgen vroeg weer met ons regionale beleidsteam bijeen... Uh, we hopen dan uh, dat uh, nou, het er dan letterlijk wat zonniger uh, uitziet. Dat het water uh, dus voldoende is uh, gedaald. Uh, dan hebben we dus die gegevens ook van het onderzoek van uh, vandaag. Uh, en dan hopelijk kunnen mensen morgen nacht weer thuis slaan. En dat zei de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Hij is voorzitter van de Veiligheidsregio. En Matthijs van der Wiel die sprak met hem.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 Oud-Philips-topman Cor van der Klucht is overleden. Hij moest zijn functie bij het bedrijf in 1990 na vier jaar neerleggen. Philips maakte toen slechte resultaten bekend... terwijl hij kort daarvoor in het openbaar had gezegd... dat het concern juist goed op koers lag. Cor van der Klucht was 86 jaar. De dodelijke koolmonoxidevergiftiging in huizen... is veroorzaakt door de harde wind. De politie zegt dat de afvoer van de gijzer in de badkamer niet werkte... doordat de wind erop stond. Daardoor konden de verbrandingsgassen niet weg... Twee meisjes van 11 en 12 hebben de vergiftiging niet overleefd. Een meisje van 10 werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. De 800 mensen die vanochtend uit dorpen langs het Eemskanaal in Groningen zijn geëvacueerd mogen nog niet naar huis. De dijken zijn te instabiel. Morgenochtend wordt bekeken of het dan wel veilig is. Boven de provincie Groningen is een inspectievlucht uitgevoerd om met infraroodcamera's de toestand in kaart te brengen. Bij de Tolbert-terpetten in Groningen zijn de problemen met het hoogwater voorbij. En het Groninger Museum hoopt dinsdag weer open te gaan. En na 60 jaar afwezigheid is de otter weer opgedoken in Twente. In de benedenreggen zijn sporen en uitwerpselen van een mannetjesotter gevonden. De laatste otter in Twente is in 1952 waargenomen in de buurt van Haaksbergen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer: Willemijn Hubert. Het raakt vanuit het westen meer bewolkt en vannacht valt het dan af en toe wat regen. De minima liggen rond 5 graden. En de wind draait naar west- tot zuidwestelijke richting en is matig boven land, krachtig aan zee. En morgen maakt de regen plaats voor buien. Af en toe schijnt ook de zon, met name in het westen dan. En het wordt een graad of 8. De wind draait weer naar noordwestelijke richting en neemt ook toe dan hard aan zee en matig boven land. En zondag zijn er perioden met zon en soms een bui. Maandag is er meer bewolking en dan regent het ook af en toe. Daarna is het weerbeeld wat rustiger en ook droger waarbij de hoge middagtemperaturen wel aanhouden. ANW-verkeersinformatie. Ah, nee, er is veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmaden staat 8 kilometer file. Er is al lange tijd een technisch onderzoek bezig na een ongeluk. Bij Hoogmaden is maar één rijstrook open. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Wassenaar... vanaf knooppunt Burgerveen over de A44. Op de A10 West naar Zaanstad staat Viede voor de Koentunnel 4 km. De A20 richting Gouda bij het Kleinpolderplein 3 is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij de Afrit Maarn 3 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Het is bijna vier minuten over half zeven. U bent terug bij het Radio 1-journaal. We gaan zo meteen natuurlijk napraten over het schaatsen. Eerst de pensioenen. Want die zijn weer eens niet uit het nieuws te slaan, zo lijkt het. Uh, vandaag heeft de Nederlandse Bank de manier versoepeld... waarop de pensioenfondsen hun dekkingsgraad mogen berekenen. En die dekkingsgraad die geeft weer aan hoe goed of hoe slecht... een pensioenfonds ervoor staat. We gaan erover doorpraten met Peter Borgdorf. Hartelijk welkom, directeur van het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Goedenavond. Hoe gaat het met uw fonds eigenlijk? Nou ja, het gaat niet heel goed. Laten we vaststellen dat we hele zware tijden hebben in deze economische crisis. We hebben te maken met een hele lage rente. We hebben te maken met niet al te veel geld verdienen met ons geld. En we hebben te maken met het feit dat mensen gelukkig langer leven. <laughs> en, en nu is het zo dat er dus een nieuwe rekenmethode is. Hoeveel scheelt dat? U? Nou, dat scheelt 0,2% rente. Dat, dat lijkt op zich niet zo heel erg veel. Maar het is wel een aantal procenten uh, dekkingsgraad. En het kan voor ons precies het verschil maken tussen wel moeten aankondigen van heel vervelende maatregelen en niet aankondigen van vervelende maatregelen. Kan. Kan. Ja, pas 19 januari hebben we definitieve cijfers. Dus ik ga daar ook niet op vooruitlopen. Maar de indruk die we nu hebben uit de hele voorlopige calculaties, heel voorlopige cijfers, is dat wij onze 2,3 miljoen mensen niet hoeven te vertellen dat we hun pensioen moeten verlagen. Is dit nou een vorm van creatief boekhouden? Nee, ik vind geen vorm van creatief boekhouden. Kijk, wij werken met een dagelijks stand in de rente. En de vraag is of je bij pensioenen, waar je praat over termijnen tot 60, 70 jaar... met die dagrente moet werken. En wij hebben dus al vaker gezegd... prima om met dagrente de dekkingsgraad te bepalen... maar laten we met verstand... Wat de gevolgen moeten zijn voor de pensioenen, maar het gekke is: van um, met de ene methode moet u eigenlijk wel iets heel vervelends aankondigen. Ja. Met de andere methode, wellicht niet. Maar het is toch niet zo dat u nu opeens meer geld in kas heeft? Nee, maar het bijzondere is dat in de dat wij nog nooit zoveel geld in kas hebben gehad als we ooit hebben gehad. Het is de lage rekenrente die bepaalt dat er iets niet in orde zou zijn. Nou, en als die rente historisch laag, maar vooral wat de Nederlandse bank heeft vastgesteld, eind december extreem laag door de economische crisis, dan is het niet heel gek om om dan even te kijken, zijn we nou verstandig... als we de pure rente van 31 december nemen? Toen u gisteren, heeft ongetwijfeld Klaas Knot van de Nelse Bank... gisteren ook uh, gezien, die kondigde toen aan... dat 125 pensioenfondsen hun pensioenen zullen moeten verlagen... toen u dat zei, wat dacht u toen? Nou, dat is een hele vervelende boodschap is... dat pensioenfondsen nu voor het eerst uh, eigenlijk in hun bestaan... want in 54 schijnt het gebeurd te zijn... maar ja, dat, is, dat was een startjaar voor veel pensioenfondsen... Uh, nu moeten vertellen dat ze de pensioenrechten moeten aanpassen. Maar een vervelende boodschap die Knot aan u uh, oplegt? Nee. Of? nee, kijk, wat Knot deed was in feite bevestigen... wat we allemaal al aan zagen ja. komen. En dat het er 125 zijn, dat zal wel. Dat heeft hij ongetwijfeld goed uh, nagekeken. Maar uh, ik vind het uh, echt pijnlijk dat wij in Nederland in een situatie terecht zijn gekomen door de economische crisis, door de eurocrisis... dat ze tegen mensen moeten zeggen, je pensioen wordt naar beneden bijgesteld. Ja, nou, nou zeggen de werkgevers, dat had hij ook helemaal niet moeten doen. Het is onnodig paniek zaaien. Ja, maar het is wel volgens de regels. Je kunt zelfs zeggen, als uh, knop niks ja, had nee, gedaan... Ja, dat herkennen ze ook wel. Maar ze zeggen van, uh, wij hebben een pensioenakkoord afgesloten... en wacht daar nou alsjeblieft eventjes op, want dat komt allemaal goed. Ja, alleen het pensioenakkoord levert ongetwijfeld... een duurzamer pensioen op termijn op, maar niet meer geld. Dus het kan niet zo zijn dat we in één keer door een pensioenakkoord... een uh, beter gevulde portemonnee hebben. Dat is niet zo. En dan zou het betekenen dat je bij de invoering van het pensioenakkoord... toch maatregelen moet treffen om te zorgen dat het allemaal klopt... En maatregelen betekenen in dit verband bijna altijd verlagen van rechten. Als u nu de dans ontspringt, om het maar even zo te zeggen... Uh, hoe, ja, weet u dan zeker tussen aanhalingstekens dat het over een jaar nog steeds goed zit? Nee, of... in tegendeel. Wij moeten eind 2013 een dekkingsgraad hebben van 105... Daar zijn we nu nog lang niet aan toe. Want? Hoeveel is het nu? Ja, de laatste gepubliceerde was 94, maar die is van eind november. Dus ik wil nog even niet met de decembercijfers speculeren. Uh, wat ik vaststel is dat we te weinig hebben. En als we in die twee jaar dus onvoldoende herstellen en niet op die 105 komen, hebben we alsnog een probleem. Dus we hebben wel degelijk weer economische groei nodig... rust in de financiële markten, hogere rente. Dan, gaat het, dan komen we pas weer een beetje boven jan. Want op die manier moet het. Hè? Want de mogelijkheden zijn korte, bijstorten... Hè? dat is dus dat de werkgever gewoon even de portemonnee trekt... Ja. of inderdaad dat de premies verhoogd worden. Ja, nou, Bij ons zijn de premies of zijn dus 1 januari met 0,4% gestegen... omdat dat nodig is voor de betaalbaarheid van het pensioen. Als dat onvoldoende blijft, ja, dan kunnen we nog een keer wat premie erbij doen. Maar het echte oplossing op de korte termijn, en daar praten we over... is alleen maar het verlagen van rechten. En ik hoop echt dat we dat niet mee hoeven maken. Ja, of de aandelen moeten stijgen. Natuurlijk, dat helpt enorm. We hebben afgelopen jaar niet heel veel geld met ons geld kunnen ja. verdienen. En op het moment dat we wel weer veel geld met geld gaan verdienen... Ja, dan wordt het leven sowieso een stuk zonniger. Kan het ook nog zijn dat het misschien wel heel erg zonnig wordt... vanwege het feit dat die aandelen nu zo laag staan? Want u koopt natuurlijk nu ook heel goedkoop in. Ja, dat klopt. En wij, hand, wij handelen ook uh, in die zin dat we bij laag uh, kopen en bij hoog verkopen. Ik bedoel, zo zijn wij dan weer wel. Uh, maar... Ja, je kunt nu wel bijkopen, maar als dat niet uh, weer oploopt... dan heeft het geen zin gehad, hè? Ja. Ja, je weet niet of dit de bodem in de markt is, dat dan, dan, hè? We weten niet wat het laagste punt is. Wij vinden deze rente extreem laag, en dat is die ook. Maar hij kan natuurlijk nog lager. 2,5% is nog steeds 2,5% en niet minder dan dat. Ja. Kortom, u ziet de toekomst goed tegemoet? Nou, iets minder uh, zorgelijk, omdat ik weet dat we op de hele korte termijn... geen hele vervelende maatregelen uh, lijken te hoeven nemen. Dus nou, dat geeft me wat rust. Voor de wat langere termijn, en dan heb ik het over de rest van het jaar... en de komende jaren, we moeten aan de bak... Ja, ik heb niet het gevoel dat dit het laatste gesprek is geweest, meneer Borgdorff. Nou, op die manier blijven we allemaal lekker bezig. Laat het volgende wel <laughs> positief zijn. <laughs> zo, we zo is dat. Opzetten. Peter Borgdorff is dat, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dank u wel voor u. graag gedaan. Joran van der Sloot dan. Die heeft voor de rechtbank verklaard niet schuldig te zijn aan de moord op Stefanie Flores. Vanmiddag rond vier uur begon in de hoofdstad van Peru, Lima, het proces tegen van der Sloot. We gaan al juicio In het proces dat ze de Joran Andrés, Pedro der slot in Agrario de Stefanie Tatiana Flores Ramirez. De rechtszaak is inmiddels geschorst. Woensdag gaat hij verder. We hebben contact met Jan Albert Hootsen van de Wereldomroep. Is in Lima bij de rechtszaak. Uh, Jan Albert, waarom is het eigenlijk nu al uh, geschorst? Want zo lang zijn ze niet bezig geweest. Nee, dat klopt. Maar waar het eigenlijk op neerkwam was dat de rechter op een gegeven moment aan Joran van der Sloot vroeg of hij het eens was met alle aanklachten. Met andere woorden, uh, verklaar jij jezelf schuldig? aan alle onderdelen van de aanklacht. Eerst zei Van der Sloot nog even, daar moet ik nog even over nadenken. Nou, vervolgens uh, heeft hij overlegd een paar minuten met zijn advocaten. Daarna zei hij wederom dat hij eigenlijk meer tijd nodig had om daarover na te denken. Waarop de rechter uh, de beslissing nam om de zitting te schorsen... en woensdag 11 januari verder te gaan. Ja, je hebt hem gezien, je hebt hem ook uh, gehoord, want hij heeft kort even wat gezegd dus. Hoe komt hij over? Vermoeid, uh, ongeïnteresseerd, hij was kort af. Ik had de indruk dat hij uh, het proces ook niet heel erg goed kon volgen...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 Uh, dat vrucht uh, gonsde door uh, alle aanwezige journalisten. Maar uiteindelijk bleek dat dus niet zo te zijn. En uh, na afloop uh, was er natuurlijk wel speculatie dat hij het dan evenveel woensdag nog zou gaan doen. Maar ja goed, dat is dus aan, aan het einde van de rechtsspeculatie. speculatie. En op dit moment uh, is daar nog iets sprake van. De zitting vindt plaats in uh, een, niet een gewone, om het zo te zeggen, rechtszaal, maar in een gevangenis. Kun je eens omschrijven hoe dat eruit ziet? Uh, het is een, eigenlijk een, een gewone gevangenis. Uh, en uh, op de, rech, de rechtszaak zelf vond plaats in een ruimte daarbinnen. En een wat kale, afgesloten, betonnen ruimte met een uh, glas waar, uh, waar de rechters voor plaats namen. Uh, de journalisten die mochten niet in de, althans niet alle journalisten mochten in de rechtszaal aanwezig zijn. Uh, het was een vrij kleine ruimte, een beetje broeierig, heet. Uh, en uh, ja, het is uh, inderdaad meer weg van de gevangenis dan van de gewone rechtszaal. En woensdag gaat het dus verder. En dan begint het met eigenlijk antwoord op die vraag of hij schuld zal bekennen of niet. Ja, daar zal de zitting van aanstaande woensdag om gaan draaien. En, dat betekent, en daar gaan we ook uit afleiden hoe dan, uh, wat dan het verder verloop van het proces gaat worden. Goed, en dan weten we ook of bijvoorbeeld de verdwijning van Natalie Holloway een rol gaat spelen. Ja, dat, dat, ik vermoed van niet, want dat uh, op zich heeft dat niets te maken met de aanklacht die er op dit moment tegen hem speelt. Het speelt natuurlijk in de media een hele grote rol, maar uh, bij, de, uh, bij de rechtszaal zelf, bij de rechtszaak zelf is daar geen uh, sprake van. Dankjewel voor dit moment. Jan Albert Hoodsen. In hoog tempo belanden uitgeprocedeerde asielzoekers op straat, zeggen gemeenten. Dat komt door strenge regels bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA. Uitgepro uh, uitgeprocedeerde asielzoekers, die weigeren het land te verlaten... worden na 28 dagen uit de opvang gezet. De gemeenten zeggen dat er in een half jaar tijd 5000 mensen op straat zijn beland. Het COA houdt het op 3000. John van Tilburg is voorzitter van de gemeente, van, uh, van de gemeente met noodopvang. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Tilborg, pardon. Um, een verschil tussen de 5000 en de 3000, dan zijn er 2000 mensen zoeken. Hoe is dat mogelijk? Nou, ja, weet je, eigenlijk is het om, om het even of dat er nou 2000 mensen zoek zijn. In de praktijk is gewoon dat er heel veel mensen aankloppen die geen dak boven hun hoofd hebben en, en vragen om opvang. En ter correctie van wat u eerder zei in de uitzending, het gaat niet alleen om uitgeprocederen. het gaat ook om mensen die gewoon legaal in Nederland zijn en nog een beslissing in een reguliere procedure mogen afwachten. He, dus het gaat niet alleen om uitgeprocedeerd illegaal. Het gaat ook om mensen die nog gewoon helemaal legaal hier zijn... in afwachting van een beslissing. En die ook in Nederland mogen afwachten. En komen die dan ook op straat te staan? Ja, want die komen ook op straat te staan. Ja, hm. degelijk. Wat merken trouwens de gemeenten uh, verder van deze groep uh, asielzoekers? Uh, hebben ze er last van? Uh, waar verblijven ze? Nou, kijk, er zijn, er zijn een, paar, uh, een paar zaken die relevant zijn in deze. Uh, gemeentes die geen noodopvang hebben verstrekt aan deze mensen... een aantal gemeentes zijn al veroordeeld... Tot de rechtbank in, in, in zaken mensenrechten schendingen. Daarom zegt die gemeente: Ja, daar hebben we dus helemaal geen zin in. Vanuit het Rijk komen ze op straat te staan en wij worden veroordeeld omdat wij geen noodopvang bieden. Een beetje een vreemde situatie. He, bijvoorbeeld in het kader van de WMO, de, de, de wetmaatschappelijke opvang, en worden dus verplicht om mensen op te vangen. Nou, de, de, de, dat dat via de rechter moet, dat vinden gemeenten al heel erg lastig. Uh, daarnaast is het zo dat uh, er gemeenten zijn die wel nood te vang hebben... en dat ook aanbieden. Maar daarvan zegt de Rijksoverheid, dat moet u niet doen. Dat mag u niet doen. Dat vinden wij in ieder geval. Dus gemeentes komen helemaal klem te zitten... maar ze zitten wel met de problematiek in hun straat. En dat zijn humanitaire problemen, maar dat zijn ook openbare ordeproblemen. En daarvoor zeggen gemeentes, ja, dat kan niet... Rijk, neem je verantwoordelijkheid. Of mensen worden toegelaten en moeten inburgeren integreren. Of mensen zijn niet toegelaten en moeten het land uit. En niet alleen de eigen verantwoordelijkheid van de asielzoeker... maar ook het Rijk is mede verantwoordelijk voor die mensen... en niet bij ons op de straat. En dat is geen oplossing. Dus feitelijk gezien komen die mensen gewoon op straat te staan. Die moeten het verder zelf uitzoeken. Ja, nou ja het, het, het, het Rijk noemt dat eigen verantwoordelijkheid. En de gemeenten zeggen ja, prima eigen verantwoordelijkheid. Mooi als het werkt. Maar als het niet werkt, moeten er toch oplossingen komen. De legalen moeten gewoon in de opvang, want ze zijn legaal. Als het Rijk vindt dat ze legaal zijn, moet het Rijk ook voor de opvang zorgen. Zijn ze niet legaal, dan moeten ze terug... Dan moet het Rijk zich desnoods terugzetten als ze niet uit eigen beweging gaan. Die eigen verantwoordelijkheid niet voldoende invullen. En uh, vullen ze die wel voldoende in, dan betekent dat dat ze terug zijn. Maar niet de weg ertussen en denken wacht even, dat het dat, de laatste, dat snap, is. Wacht even, dat laatste dat vind ik iets te ingewikkeld. Want uh, hoe, hoe zit het dan? Want uh, de minister Leers zegt, ja, ze kiezen er zelf voor om uh, de straat op te gaan. Ze kunnen ook meewerken aan de terugkeer. Ja, nou, dat is allemaal veel te simpel geconcludeerd. Want dat is in de praktijk niet zo. Dat zien wij dagelijks. Zegt de minister. Mensen, ja, nee, maar mensen werken soms niet mee en daar heeft de minister helemaal gelijk in, die categorie. Maar het zijn ook landen van herkomst die niet meewerken, of dat het heel lang duurt voordat je pas vervangende reisdocumenten krijgt. Of mensen zijn staatloos en komen niet weg. En degene die legaal hier wachten op een beslissing, ja, die, die gaan niet weg, want die wachten nog op een beslissing van de overheid. Ja, de problemen lijken me duidelijk. Nu even de oplossing. Nou, De oplossing is, het Rijk vangt op zolang het Rijk vindt dat men legaal hier is. Daar moet u geen enkele discussie over hebben. Dan is de straat nooit de oplossing. Mensen worden toegelaten inburgeren en, en participeren in, in, in de samenleving. Mensen worden niet toegelaten, ze gaan vrijwillig weg, dus eigen verantwoordelijkheid. Als ze gaan niet vrijwillig weg, dan worden ze door het Rijk ondersteund, dan wel gedwongen in hun terugkeer. En als ze niet terug kunnen, omdat landen niet meewerken, moet je dat niet afschuiven op de samenleving, niet op de gemeente, niet op die mensen. Maar dan moet je dat met dat land regelen en in die tussentijd die mensen legaliseren. Niet in de illegaliteit laten ja. overleven, want dat geeft openbare orde problemen. Uh, he heel kort, hoe nu verder? Uh, snel maatregelen hopen wij. En vooral de maatregel dat het Rijk zegt van nou. Uh, legalen in de opvang, niet-legalen uitzetten... of ja. een regeling treffen als we er niks aan kunnen doen. Nou, wie weet uh, is het gehoord. Dank u, vriendelijk. Graag gedaan. Voor nu. In de skigebieden ligt sneeuw. Heel veel sneeuw. Zoveel dat mensen niet weg kunnen. We spreken zo dadelijk een Nederlander die vast zit in Frankrijk. De, de informatie. Wie? Beinand, Zwaan. Heel goed. Ja, in stereo. <laughs> oh, er staan nog drie files. Het uh, gaat snel de goede kant op op de Nederlandse wegen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag uh, was een aanrijding die voor veel op het hout zorgde. Nou, de weg is inmiddels weer vrij. Er staat nog wel zes kilometer file. Op de A10 West naar Zaanstad nog een korte file bij de Koenternoel. En op de A20 richting Gouda, bij knooppunt Kleinpolderplein... twee kilometer na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten en Robert Meder. Het is bijna uh, tien voor zeven, een extra lang Radio 1-journaal... in verband met het schaatsen, de eerste dag van de EK Allround. Daar staat Irene Wust tweede in het algemeen klassement. Ze moeten zeshonderdste goed maken op Claudia Perstijn. En dat terwijl de dag zo goed begonnen was. Wust reed een heel goede 500 meter, maar de drie kilometer was een stuk minder. Ja, ja hier, hier heb je inderdaad niks aan. Hoe nee. kwam het? Ja, weet ik niet. Ik heb uh, mijn best gedaan. Het uh, uh, begin ging wel goed. En, uh, ja, ik, ik deed heel erg ritme omhoog zeg maar, tegen de wind in. En dan kon ik me in de bocht heel erg attent. En dan kom ik zeg maar, op het rechtstuk van uh, zeg maar de andere rechtstuk kon ik iets laten vieren. En het uh, begin ging het heel erg goed. Alleen, uh, ja, op een gegeven moment was ik klaar. Ja, en ik zag je ook meteen naar de finish, naar je schaatswijze. Een hoop gedoe om die schaats. Was daar iets mee? Ja, nee, ik had mijn hele rechtschaats schaatsen op mijn bot. Dus het was lastig om in de bocht te walken, zeg maar, versnellen en trappen. En dan ben je met rechts kwijt. Maar goed, uh, dat hoort erbij en dat is buiten schaatsen. En dan uh, kun je tijdens de rit of voor de rit keren keer uh, op een uh, stukje zand of een uh, blaadje of zo zijn gestapt. Maar goed, uh, dat kan even goed de anderen gebeuren. Dus dat is gewoon pech. Maar dan nog, hè, kan het dan zo wisselen? Want uh, op een gegeven moment drie seconden sneller dan Pechstein. En op het eind drie seconden langzamer. Ja, nou ja, blijkbaar wel. Ik bedoel, uh, hun konden wegstaan uh, en, uh, en Diana al hele goede ritten in elkaar. En die konden op het laatste heel erg uh, nog uh, rondjes... Die konden zelfs weer terug naar rondje 33. En ja, dat lukte mij uh, helaas niet. En ja, ik weet niet dat dat hoort bij buitenschaats. bedoel, de ene keer krijg je een windvlaagje mee en dan een wind, windvlaag tegen. Ja, dat hoort erbij. Of kan de ene het dan ook beter dan de andere? Want als je Sabrikova dan weer ziet, hoe zij dat doet... Ja, nou ja, die, die rijdt gewoon heel erg sterk. En ja, het is op zich al uh, wat dat betreft... Uh, dan kan het gewoon heel goed. Als je dan kijkt naar het klassement, dan sta je tweede achter Pestuin. Op de volgende afstand, de 500 meter, 600ste achter. Ja. Ja, nou ja, goed. 1500 uh, meter is wel mijn afstand, dus zoek hem wel goed. Alleen, uh, ja, ik geef hem nog niet verloren. Ik bedoel, er moeten nog, nog twee afstanden gereden worden. En ik uh, moet strijden tot de laatste meter, dus dat ga ik ook zeker doen. Maar het wordt wel zwaar, want die 500 meter, oké, okay, dat, dat zal dan ook wel. Ik bedoel, dat kun jij goed. Maar dan wachten er nog een 5 kilometer. En ja. met dit in het achterhoofd. Ja, nou ja, goed. Uh, ik ga, zeker voor, ik ga er zeker voor en ik, uh, ik blijf vechten tot het eind en uh, ja goed, ik uh, hoop een beetje geluk en, uh, en heel hard vechten en dan uh, zullen we zien waar ze onder het schip strand. Maar eerst morgen maar in een dijk van de 1500. Je kijkt ook niet echt teleurgesteld hè? Nou ja, daar ben ik wel hoor, maar uh, ik, uh, ik uh, probeer nog even voor me te houden. 1500 meter, als je, nou ja, dat moet het gewoon gebeuren, ja. erop knallen. Dat moet ik zeker huishouden, ja, absoluut. Iedereen wust was dat. Uh, napraten over uh, deze dag doen we met uh, Sebastian Timmerman en Emma Wendemars. Sebastian, ze zei net in een van de laatste zinnen... dat ga ik nog even inhouden. Misschien hoorde jij het ook. goed ze zei. Ja. ja, het is dus gewoon teleur, uh, de, de, de teleurstelling eigenlijk ja, mis. Het uh, is gewoon uh, zwaar teleurgesteld en dat is wel begrijpelijk ja. denk ik. Ja, dat is logisch, want uh, ze begon het toernooi zo goed... door uh, uh, voor Perstijn en vooral ook ruim uh, uh, voor ze te eindigen... op die 500 meter... Maar ja, als je dan inderdaad die drie kilometer ziet waar ze dan veel te veel inlevert. Um, dan uh, heeft ze alle reden om inderdaad teleurgesteld te zijn. Ze begon dus inderdaad uh, uh, veel te hard. Is achteraf ja. de makkelijke conclusie. Erben. Misschien kan ze gewoon, is, is dit wel gewoon de enige manier waarop zij een drie kilometer moet rijden. Ja, dat door er gewoon in te vliegen. Dat zegt ze altijd. Hè. Ze zegt altijd van ik moet er vol in vliegen. Maar toen ze olympisch kampioen werd in turijn op die drie kilometer. Kan ik me nog heel goed herinneren. Dat haar sterke, sterke deel zat echt in het middengedeelte. Dat ze die rondetijden zo mooi en zo lang vlak op Daarmee werd ze olympisch kampioen. Met, met vlakke rondetijden. Niet zo achterlijk hard, hard erin vliegen. En je weet het. Je ziet het. Je staat aan de stad en je vindt, die wind is zo hard. Ik begrijp niet waarom je er dan zo hard in gaat. Dan weet je dat, dat, dat, het, dat het kan, dit, dit kan, kan gebeuren. Ja, ze had dus uh, ook nog eens problemen met de schaats, ja. zei ze. dat is dan ook nog van invloed. Nou, blijkbaar voelden ze dus iets, iets tijdens het. Je wordt wel onzeker hoor. Wij de, denken dat we dat, dat hebben alle schaatsen. Het, is, het waait die heel hard, dus het, het waait ook wel een klein beetje zand op de baan. Maar dan moet je je tijdens de rit gewoon niet bezighouden. houden. Dan moet je doorrijden. Maar wat mij met name opviel, wat ze ook zei, dat, dat, dat wisselen van het ritme. Hè? Dat tegen de wind in een ritme, van de wind af een rustig ritme. Dat deed ze inderdaad de eerste twee ronden heel goed. Maar dat kon ze de laatste ronde gewoon niet meer. Want ze was gewoon moe. Je zag gewoon dat ze, als ze de bocht uitkwam, dat ze... Geen bocht pas meer doorreed, door maar gewoon snel het, het, het rechte eind op ging. Gewoon puur vanuit vermoeidheid. En dat was een heel groot verschil met zo'n Martina Sablikova. Die gewoon keurig doorreed tot aan de laatste meter. Sablikova wint de 3 kilometer in een barencor 4:16,09. De enige die sneller was dan Renate Groenewold elf jaar geleden op het weekal Round hier. Maar de winnares van de dag vind ik toch eigenlijk Claudia Perstein, Want die staat aan de leiding met 600ste voorsprong op Irene Wust. En anderhalve seconde op Chervonka en Sablikova morgen op ja. de 1500. Meter. Is dat dan ook wat Irene Wus zei? het grote voordeel voor zijn geweest dat zij echt met Diana Valkenburg in haar rit een echte tegenstander ja, had. maar daar kies je voor, hè. Als Irene het rustig nou, aan... je wordt er gewoon uh, door het lot aan elkaar gekoppeld. Nou, ja, kijk, als jij, als jij heel hard erin vliegt, dan, dan, dan, dan denk je tegenstander van, ja, laat maar gaan. En als Claudia ervoor kiest om gewoon samen op te rijden met iemand, de eerste twee, drie ronden, en dan... Het, het, dan, dan, dan Ervaring. het verschil te maken in die laat, laatste ronde, ja, dat, dat, dat, dat, dat heb je gewoon een voordeel. Maar ik moet wel zeggen, ik hoop dat Irene hiervan wint, en ik denk dat, dat deze, deze drie kilometer, dat kan beter. Dus ondanks dat ik zo meteen een 1500 meter en een 5 kilometer kom, wat niet de beste afstanden zijn voor iedereen, het kan nog wel. De ervaring van iemand die al sinds 1992 meedoet aan het EK brengt Hana de eerste dag aan de leiding. Perstijn op 1, Wüst op 2, Czerwonka op 3. Vrouwentoernooi, hartstikke spannend, want op plaats 4, doet ook volledig mee. En de mannen gaan morgen van start ook allemaal te volgen hier op deze zender. Ik hoorde volgens mij al een beetje van die après-ski muziek op de achtergrond. Nou, dat sluit mooi aan, want dan gaan het over de sneeuw hebben. Er is namelijk heel veel sneeuw gevallen. En daardoor zitten de Franse Alpen heel veel Nederlanders ook vast, Nederlandse wintersporters. Een aantal Dorpen is afgesloten van de buitenwereld. We hebben nu contact met Marijn Westgeest in Val-Torin. Goedenavond. Goeie avond. Uh, de, het, het weer buiten. Beschrijf eens. Want ik neem aan dat u binnen zit uh, op dit moment. Beschrijf eens wat u ziet. Nee, ik sta nu buiten. Oh, u staat buiten. Het, uh... Wat gebeurt er om u heen? Nou, op dit moment is het uh, donker, maar best uh, prima weer. Het is eindelijk gestopt met sneeuwen. En het valt op dit moment mee, maar er ligt zoveel sneeuw uh, uh, nu op de weg dat het dat nog allemaal dicht is. Ja, want hoeveel centimeter is er gevallen? Enig idee? Nou, de licht is volgens mij nu wel ruim 2,5 meter. Misschien wel 3. Nou, kun je wel uit de voeten, hè? Ja, dat uh, is uh, enorm veel. Maar uh, kunt u daar wel weg dan? Nee, nee. Het dorp is afgesloten. De wegen zijn allemaal uh, dicht. Uh, er is kans op lawinegevaar, gevaar. Dus op dit moment uh, moet iedereen in het dorp blijven. En hoeveel vakantiedagen heeft u nog? Van het werk no. uit, bedoel ik dan? Nou, nul. No. Ik uh, moet morgen eigenlijk werken. Dus dat is wel vervelend. Die conclusie is dus gerechtvaardigd om te zeggen dat u dat niet gaat halen? Nee, zeker niet. Er gaan misschien geruchten dat de weg vanavond open zou gaan. Dus er zijn al veel mensen, wij ook, de auto ingepakt. Dus we staan klaar om te vertrekken, maar ja, er wordt iedere keer weer uitgesteld. En uh, er is veel onzekerheid. Ja, maar hoe doen ze dat? Schepje voor schepje of zetten ze zwaardere dingen in? Nee, nee, nee. er zijn hier enorme grote machines aan het werk... Maar uh, ja, er ligt gewoon zoveel. Er gaan geruchten dat er vier meter sneeuw ergens uh, op de weg ligt. Dus ja, ja. dat kan nog wel even duren. En het is een 60 kilometer afdaling uh, de berg af. Dus. Ja, en er wordt ook gezegd dat er in sommige gebieden geen, uh, geen stroom is. Dat de liften ook dicht zijn. Pistes is gevaarlijk. Is er bij u in de omgeving nog wel gewoon stroom? Ja, er is wel gewoon stroom. Maar vanwege het lawinegevaar zijn ook alle pistes dicht. Dus... Uh, ja, je kan er eigenlijk geen kant op. Maar nee. hoe, hoe kunt u dan, heeft u enig idee qua planning hoe lang u daar nog moet blijven dan? Nee, eigenlijk niet. We hebben geen idee. We wachten al de hele dag. Soms wordt er gezegd, nou misschien dat de weg over twee uur open gaat. Maar dat hebben we nu echt al heel vaak gehoord. Dus uh, ja, daar hebben we weinig vertrouwen in. We hopen misschien vannacht, misschien morgen. Hopelijk overmorgen. We hebben eigenlijk geen idee. Ja, nou, ik wens u veel sterkte ermee, want uh, dat zal nog een hele happening worden. Hopelijk bent u dan uh, voor volgende week uh, thuis. Ja, dat hoop ik ook. Dank u wel. <laughs> Oké. Okay. Ja. Tot goed. ziens. En uh, anders spreken we u gewoon maandag weer. Hebben juist, we deze, bij deze ja. afspraak gemaakt. Goed. Heel goed, bedankt. Dag. Dag. Ja. Ja. Dit was de extra lange uitzending van het Radio 1 Journaal. We hebben natuurlijk geluisterd en genoten van het uh, EK Schaatsen. Jij gaat nog eventjes door vanavond. Uh, ik, ik ga nog even. Ik ga hapje eten en dan gaan we langs de lijn. Langs de vanavond. Maar Op daarvoor hebben we Brans. Ja, Brans met boeken. Ja, klopt. Mag jij het over? Wat ga je doen? Uh, ik heb straks hier aan tafel John Kuipers. Hij is de biograaf van uh, Jan Timman. De biografie is net verschenen. Ik heb een van de uh, personages uit het boek... die heel veel voorkomt in het boek, Hans Beum. En Timman zelf... Goh, wat een dus, sportgerelateerde onderwerp allemaal vanavond. Leuk. Ja, en over schakelen. En dan kun je dus gewoon thuis blijven. En eh, dan hoef je niet bang te zijn dat je de weg <laughs> niet meer op kunt. En het is ook ongelooflijk spannend. Ja? Ja, nee, ja. het is echt een, het is een hele goede biografie. Het is ook een mooie biografie, omdat het duidelijk maakt... dat Jan Timman, eh, we denken altijd dat hij geen wereldkampioen is geworden... omdat hij geen killer was. Nou, vanavond zal duidelijk worden dat als je op dat niveau schaakt... Dan ben je meer doogeloos. Daar De heb ik een hele mooie anekdote over. Je bent over, net maar geen straks... killer genoeg misschien. Is dat, dat nee, wel. je bent is killer. Tim man is ook een killer eigenlijk. Ja. <laughs> dat, dat is het. Goed, we blijven nou, luisteren. Leuke uitzending. Hans Beum er ook bij. Ook altijd gezellig. Veel plezier en uh, succes ermee. Dat kunt u zo naar luisteren. Hier op deze zender Radio 1. Robert dus uh, vanavond weer om 10 ja. uur. uur. Morgenochtend kunt u ook afstemmen op deze zender. Eigenlijk altijd. Wat maakt het uit. We deden het graag. Veel plezier.